Eén uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. bevestigt dat zijn eigen printers in een aantal gevallen niet meer werken... ...als er geen originele HP-inktpatronen in zitten. HP reageert daarmee op veel klachten hierover op sociale media. HP heeft sinds eind vorig jaar bij verschillende type printers... ...de software aangepast. En daardoor blijken inktpatronen van andere merken te blokkeren. HP zegt de aanpassing te hebben gedaan om de printers te beschermen. Ook beroept het computerbedrijf zich op intellectueel eigendom.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 In België is voor het eerst een minderjarige overleden na euthanasie. Wettelijk gezien het is, in, is het in België sinds 2014 mogelijk... om euthanasie uit te voeren bij een kind, maar het was nog niet eerder gebeurd. Het is niet bekendgemaakt hoe oud het kind was en wat de omstandigheden waren. Wel is duidelijk dat hij of zij leed aan een terminale ziekte, schrijven Belgische media. België is het enige land ter wereld waar euthanasie mogelijk is voor alle leeftijden.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 Geld waar het omgaan ligt ook de humor vaak op straat, je bent de reusze stommeling als je dit zo maar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend, wanneer je lacht je niet zit vrienden. Je de wereld maar niet ziet of je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente.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 Drie.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 Alleen alleen met al een verdriet, een glimlach en dat voelt wordt... ben je hem weer vergeten? Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen roeren niet, dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om echt te hitten is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij.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 You went in. met O.O. Rosa. En daarvoor Cornelis Vreeswijk. Vreeswijk moet ik zeggen, met de noosem en de non. Dat was een in 1972. En de volgende acteur. Wat uit hit 1948. Alone Again Naturally. Oorsprongen van Gilbert O'Sullivan en in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Bie En uh, daar zon hij het liedje of het, het zinnetje in. Toen was Geluk heel gewoon. Waarna uiteindelijk een televisieserie vernoemd is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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben een stem ook nog kwijt. Toegeef me eerst maar een dropje. dan zing ik heb een kopje van ik hou zo van jou. is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Ja, Ik heb maar heel weinig ben, tijd en ben een stem Toegeef geef me eerst zing maar een droppie dan zing ik hem een kop die want ik kaas op ja dat is toch wat jij nou. een en straks de weer scheet.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 maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje. Liefde daar gelukkig en vrede Tuurlijk was heel voorspoedig, spoeden. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke wijling in de wieg lag. Johnny, jodel is voor mij.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 Als je jodel kun je ons bekoren. Oh, Johnny laat je jodel nog eens voren. Johnny laat je jodel nog eens gaan. Als je jodel, dan zijn wij verloren. Want dan kunnen wij je niet weerstaan.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 Je mee, mama is de liefste vrouw. Mama houdt van jou. Wie luistert steeds naar wat je zegt?